kan het weer, wat regen of lichte motregen en minima rond 11 graden. Overdag veel bewolking met in de ochtend kans op wat neerslag. In de middag droog en vanuit het zuidwesten zonnige periode. middagtemperatuur tussen 14 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Wim Rijken. Het laatste uurtje van mijn drie weken nachtdienst. Ja, is begonnen. En Astrid is er volgende week weer. En ik heb nog een uur met jullie. Gezellig. En uh, nou ja, gezellig. Ook verdrietig en ook gezellig en ook grappig. Het, het, het leven zelf is deze nacht voorbijgekomen in het programma. En uh, jullie kunnen me nog bellen op 0800-1121 met de vragen. Antwoorden en vragen op 0800-1121. En uh, ik zit er klaar voor. Het is een heel mooi liedje. Terug in de tijd. En misschien is er binnenkort een... Metrostation. Ik ben misschien te laat geboren Of in een land met ander licht Ik voel me altijd wat verloren Want toont de spiegel mijn gezicht Ik ken de kroegen, kathedralen Van Amsterdam tot aan Maastricht toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zak in even dicht. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen hand behalen. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten.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 Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben. The go, let's go, let's Laat me Ramse Shafië. En het kan zomaar zijn dat mede door Lisbeth List... en 8800 mensen die hun blijk van mede... hoe zeg je dat? Uh, die mee hebben gedacht om dat te moeten kenbaar maken. Dat het, uh, komt er niet helemaal uit. Dat komt waarschijnlijk omdat het tien over vijf is. Ik geloof dat mijn hersenen wat langzaam gaan op het moment heel even. Nee hoor, maar dat het uh, straks klinkt uh, als station Ramse Shafië. Station Ramse Nou, Dat is toch wel heel bijzonder, ja. Marleen, was je daar nog... Nee, ik ben er nog. Ja, oh ja, dat is waar. Was je daar nog? Ik ben lekker bezig, hè, het laatste uur. Ja, ja het, het, ik moet wel uh, grinniken nu met Ramses. Want uh, ik, heel kort hoor, dus ja. ik ben niet zo lekker lang... <laughs> Oh, Ramses, grote sorry. Nou, laat me. Uh, mijn buurman zei dat ik de buitenboel een keer schoon moest maken. Toen heb ik uh, een fotootje van een CD van met Laten Me met Ramses, portretje erop. En achterop geschreven, voor jou heb ik de buitenboel met een watje en wat spuug wat gemaakt. Nou, wat een romantische Lacht gedachte. <laughs> je hebt wel aparte verhalen, Marleen. zeg je? Je hebt aparte verhalen. Pippi, Pippi Lang. ja, daar begon het mee. <laughs> nou, er was iemand tijdens het nieuws die belde... en die vertelde op jouw vraag, waar je eigenlijk geen antwoord op wilde... maar dat die op een blok stond... Ja, maar jeetje. Ja, nou ja, dat, dat zei ze. En maar we zouden er terugbellen. Dat maar weet ik ook wet... wel. Nou, dat was het antwoord. Maar ja, je wilde geen antwoord, zei je. Dan heb je toch een antwoord en dat weet je al. Dus ja, waarom heb je dan de... een vraag? Maar die, die bol scheurt toch in je handen? Nee, dat denk ik niet. Ga het niet uitproberen in ieder nee. geval. <laughs> Geloof maar, daar zitten zoveel ja, spieren. Dat ja, blijft wel zitten. ja, ik ben ook. Dus, uh... nou ja, goed. Nou, maar dat, dat, dat gebeurt echt niet. Ik bedoel, ik heb. Uh, ga maar na. Nee, nee, nou ja. Dat... je was erbij? Nee, ik was er niet bij, zei ik. Of koningin het dag? De <laughs> pippi, Pippi. <laughs> Marleen, ik wens jou een hele fijne dag. Ik wens je fijn leven toe. Dank je wel, ik jou ook. Ja, dank je hoor. Dag, dag. Het is te weer. <laughs> dank je wel. Ja, dag. dag. En goedemorgen, René. Goedemorgen. Welkom. Goed, dank je. Uh, jij hebt een antwoord of heb je een vraag? Ik heb een antwoord, uh, of een tip in ieder geval, over uh, Lacortine. Ah, leuk. Ja, het liedje het... van Rijk te gooien, waar Gertjan naar op ja. zoek was. Klopt. Dat heet eigenlijk volgens mij een brief uit Lacortine. Ja. En dat is dus namelijk zo: Lacortine is een plaats in Frankrijk. Ja. En dan gingen ze vroeger van het leger hier in Nederland naar uh, op oefening. Ja. En uh, dat is volgens mij een soort paradijs van een soldaat die normaal op oorlogs, in het oorlogsgebied zit, die een brief schrijft naar zijn vriendin. Ja. En dit is uh, dus een en, uh, oefeningsplaats in Frankrijk. En daar heeft Rijf de goeier een, een, een, uh, een liedje op gemaakt, op die muziek. Maar ik wist niet dat die muziek was, maar op die muziek heeft die, hij uh, die, uh, een lied op gemaakt. En dat heet Brief uit Lacatine'. Ja, en ik denk, want uh, ik heb net een stiekemal een stukje gehoord. Want Ewald, onze technicus, heeft het gevonden, het liedje. En het ja. klopt wat jij zegt. En als je het hoort, dan denk ik dat iedereen denkt: Oh, dat. Ja, ja. ja en het heeft ook volgens mij ook nog een uh, brief, uh, hetzelfde lied, hetzelfde thema, maar dan van, van Ine naar, naar, uh, naar Rijk geschreven. Of naar, uh, de, de, dat hij daar ligt, weet je wel. Een, een retourbrief. Oh, een brief van zijn geliefde terug naar La Cortine. Ja. Oké. Okay. Maar ik weet, niet dat, ik weet niet hoe dat nummer heet, maar ik geloof dat, hij ook, dat dit ook gedaan is. Nou, dan heeft je antwoord meteen weer een nieuwe vraag. Misschien is er iemand die weet hoe dat antwoord dan weer heet, wat hij stuurde. Ja. Wat hij terug kreeg op zijn brief uit La Cortine. Ja, ja. ja. Als u het nog kan volgen. Nee. Ja, ik kan het volgen. Ja. <laughs> Helemaal goed, René. Dank je wel. Ja, uh, gedaan. Jij bent, uh, ook, ben je ook op de weg, of niet? Ja, ik, ja, ik zat ook even stil, natuurlijk. Ja, maar, ik hoorde net ik bijgeluiden. Op, ja, ik uh, ben op weg naar Alkmaar. Aha. En ben je ook al de hele nacht op de weg? Ben je al Rijden. Nee, uh, nee. nee. Vier uur ben ik opgestaan. dus. Okay. Uh, nou, dat is ook niet echt, niet echt uh, <laughs> uitslapen, toch? <laughs> nee, dat niet. Maar ja, dat zijn we gewend, hè? Ja, dat doe je altijd. Nou, niet elke dag vier uur, maar toch wel uh, wat dikwijls. En wat vervoer jij? Ik voel staal. Oké. Okay. En dat is in, in, in Nederland of ga je ook de grens over? Nee, nou, Duitsland een beetje, België een beetje nee. zo. Maar meestal Nederland. Oké. Okay. Nou, dan wens ik jou een hele goede reis. Werk ze? Dank je. Dank je voor het antwoord. Ja, we, ga, we gaan hem zo draaien. Voor, je, voor ah, jullie mooi. allen. <laughs> en ja. uh, en uh, blijf luisteren. Uh, Oké, okay. doei. Okay. Dag René, tot ziens. Uh, we zijn uh, heel ver met alle... Ja, gapen staat nog. We hebben al een antwoord dat als je gaapt... Waarom gapen wij? Maar als je gaapt, dat dat een empathisch gevoel geeft. Dus mensen die gapen zouden empathisch vermogen hebben. En daarom gapen anderen mee. Toen dacht ik, eigenlijk nog vrede te zeggen tegen Marleen... Als je lacht, lachen vaak anderen ook mee. Als je een beetje chagrijnig bent, gebeurt dat ook. Dus doen we dat niet met alle emoties, gevoelens, dat soort uitingen. Maar ik vind het wel een hele leuke met dat gapen. Maar zijn er nog meer redenen waarom we gapen? Wat betekent gapen? Waarom doen we dat? Of waarom zouden we het niet moeten doen? Dat is de vraag die nog staat. De rest is eigenlijk allemaal beantwoord. Ik ben trots op ons. Op jullie, pardon. Ik ben trots op jullie. Maar het gapen, kom maar op met het gapen. En natuurlijk met nieuwe vragen nog. Het kan nog, het is bijna kwart over vijf. We zijn al drie kwartier bij elkaar met dit programma Nachtzuster. En het nummer is, ik zeg het nog een keer. Mocht u net inschakelen 0800 1121. Dus 0800 1121 voor uw vraag en uw antwoord. En hier is hij hoor. La cortine van Rijk de Gooyer. Het antwoord op de vraag. Beste ouders, lieve Iene. Ik schrijf teer uit La cortine Dat was lachen Onder het eten Onze generaal is door een slang gebeten Stikt hier van de Wilde dieren Een van onze Officieren Zeker de Arnoud De Drummonden. Daarvan hebben ze Al deze bril gevonden Ik krijg straks. iets Weer visite van een hele muskieten. Zeven jongens, lieve moeder. Zij finaal vergiftigd door die sectepoeder. Je kan niemand hier vertrouwen. Zijn het rode, zijn het blauwe. En de Fransen staan te bleren. Want die zien ons af voor Duitse militairen. Ik leer kruipen door de modder, schieten met een losse vlodder. En nog meer, dat volgens de majoor ons straks, de pas komt op kantoor. Elke avond gaan we gokken met de dorpelingen knokken En daarna... We hebben het allemaal heel fijn in het hospitaal. Ik ben nou een ketter roker, ik speel heel goed, vals met poker. Ik zit hartstikke, vol in tekens. En ik slaap met een pistool onder mijn dekens. Daarom, ouders, lieve en ik zit nu één week in La Cortine. Maar ik kan je en nu als schrijven. zou hier best mijn hele leven willen blijven. Ja, Rijk de Gooier. Het antwoord op de vraag van Gert-Jan kwam. En dat was La Cortine. Ja, maar toen, ze, toen was het weer de vraag van... maar. Ine schreef een brief terug. En dat zei René, want die had het antwoord op deze vraag. Maar hoe heet nou het lied van Ine op die brief terug? Dat is de volgende vraag. Dus als je dat weet, als je nog kan volgen... 0800-1121. Dus La Cortina was de brief van Rijk, zeg maar... die hij kreeg, maar hij stuurde terug. Nou, dat willen we wel weten. En we willen natuurlijk weten over het gapen. En ik heb een vraag van Dirk-Jan. Dirk-Jan, goedemorgen. Welkom. Ja, dankjewel. En uh, stellen maar, zou ik zeggen. Ja, het is zo uh, op de valreep voor jou in het laatste uurtje. Vind ik het hartstikke leuk dat ik er doorgekomen ben. Ja, ja. het is inderdaad het, het laatste al... uurtje. Ja, want volgende ja. week is Astrid er weer. Ja, ja dat is... Uh, nou, uh, je hebt het met een hele eigen stijl uh, heb je het gebracht. En, uh, ik heb niet veel geluisterd, maar ik heb er echt van genoten. Dus dat wil ik even zeggen. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel. Ik heb het met veel plezier gedaan. Ja, dat, nee, dat was echt te merken. Uh, op allebei de vragen, zowel van het gapen als uh, op de antwoord van de brief, uh, heb ik geen antwoord op. Ik heb zelf een vraag. Ja, dat mag. <laughs> uh, We dat alle huizen hebben een voordeur, want anders komen je er niet in of uit. Uh, maar het valt mij op dat uh, uh, alle voordeuren die gaan naar binnen toe open en alle achterdeuren van een huis gaan naar buiten toe open. Mijn nee, vraag is waarom is dat? Waarom gaan voordeuren niet ook naar buiten open of achterdeuren naar binnen open? Wat een goede vraag. Ja, <laughs> dat zijn van die dat is leuk, weet je. Dat zijn dingen waar je vaak niet bij stilstaat. En dan zeg je dat. Dan denk ik, ga je opeens alle deuren na van jezelf en van de buren? Oh ja, die gaat inderdaad naar, naar binnen en die gaat naar buiten. Dus jij vraagt je af waarom gaan de voordeuren naar binnen open, de ja. achterdeuren naar buiten. En uh, inderdaad, uh, uh, waarom is het niet allebei het, uh, hetzelfde? Daar, er zal ongetwijfeld een reden voor zijn, maar ik weet het niet. Nee. Nee. <laughs> nou, ik, uh, ik, uh, ik misschien wel zit ik nu te denken. Maar daar, ik, daar gaat het helemaal niet om. Ik ben juist benieuwd of mensen die luisteren het weten. Want ja. uh, we kunnen altijd nog straks erop terugkomen als we daar geen reactie op zouden krijgen. Want ik heb namelijk ooit eens iets gehoord en dat is me bijgebleven. Maar ik ben heel benieuwd uh, als u nu zit te luisteren en nu weet hoe het komt, dat de voordeur vaak zo niet altijd naar binnen open gaat en de achterdeur naar buiten open gaat, dan mag u ons bellen. Dirk-Jan heeft deze vraag en ik hoop dat u een antwoord heeft op 0800 1121. Zijn jouw deuren? Hoeveel deuren heb jij en hoe gaan ze bij jou open? Uh, uh, ik heb alleen een voordeur, omdat ik woon op de, uh, op de eerste verdieping. Ja en uh, uh, Dus ja, ik heb weet het, beneden een voordeur. En ja, weet, voor de rest twee schuifpuien naar een uh, terras. En ja, die, die rollen heen en weer. Dus die gaan <laughs> nog naar binnen, nog naar buiten open. Maar hoe kwam je dan bij de gedachte dat alle achterdeuren naar buiten open gaan? Nou, omdat ik natuurlijk... Ik weet dat familie, vrienden en kennissen heb. En uh, als je daar komt, uh, dan zie je dus als ze tenminste uh, op de bepaalde grond wonen, dat, uh, dat uh, de achterdeuren of de keukendeuren, net, net hoe je het noemen wil, ja. uh, dat die dus allemaal naar buiten open gaan. Dat is altijd zo. Nou, uh, althans, uh, hoe heet het? Uh, uw uh, telefooncollega die zei van: In België gaan de voordeuren ook naar buiten open. Oh? Maar. Uh, Toevallig woont mijn zus in België en, uh, en hun voordeur gaat ook naar binnen open. Okay. Dat klopt niet, niet helemaal. Maar een heel praktisch dingetje denk ik dan wel. De voordeur, daar zit niet altijd een raampje in dat je kan zien wie er staat. En als er iemand bij jou aanbelt en de voordeur zou naar buiten opengaan... dan zou jij diegene die op jouw stoepje staat van dat stoepje afmaaien. Ja. Zou je ik... zeggen... Er is inderdaad iets uh, hoe weet het, waar ik, uh, hoe weet het waar ik aan gedacht heb. Dat is, ik uh, weet ook niet of het zo is, hoor, maar dat kan ik ja, me zo voorstellen. En bij de achterdeur staat... Ja, daar kan ook iemand bij de achterdeur staan... maar dat gebeurt denk ik niet zo vaak. Maar waarom moet die dan opeens anders open? Wat ja, hè? waarom gaat ja. hij dan naar, uh, hoe weet het, wel naar buiten toe? Ja. Want die zou je dan weet het, net zo goed ook naar binnen... Ook naar binnen, ja. ja. Want stel je voor uh, dat de buurvrouw uh, achterom loopt en die... Ja. Ja. Ja. Ik bedenk nu trouwens ineens... Uh, weet het pratend over dat huis in België. Uh, dat uh, weet het, hier in Nederland gaan de, de meeste ramen draairamen eigenlijk naar buiten open. En bij mijn zus in België gaan ze naar binnen open. <lacht> nou ja, dat euh, nog meer vragen? Ja. Maar laten we het op de voor- en doen. We gaan houden. gewoon tot acht uur door, joh. Maakt het uit. <lacht> nou. Nee hoor. Nee, nee, nee, nee. Dat gaan we niet doen. Nee. Uh, um, draai nou. Draairamen. Maar laten we bij de deuren beginnen. Dus als u het weet... Laat het ons weten. En jij blijft luisteren, hè, Dirk Jan? Ja, ik blijf zelf luisteren. En, goed. weet Ik het, weet weten jullie het, het laatste half uurtje nog heel veel plezier Dankjewel. Ik goed. jou ook. Wij jou Joop. ook. Dag, Dirk Jan. Dankjewel. Dag. Dag. En eh, goedemorgen, Herman. Goedemorgen. Jij hebt een antwoord. Ik heb een antwoord op het grapje. Fantastisch. En ik, heb ook een antwoord, en ik heb ook een antwoord op de laatste vraag van de van deur. De Man, je komt als geroepen. Vertel. Ja. Nou, uh, ik heb pas geleden. Uh, ik, ik lees elke dag nu.nl. Ja. En er heb je een rubriek wetenschap. Ja. En er was ongeveer een maand geleden was daar dus een uh, berichtje op... dat onderzoekers hadden aangetoond... dat het gapen was bedoeld voor het afvoeren van overtollige warmte uit de hersenen. Aha. Dat hadden wetenschappers aangetoond. Dat had de wetenschap aangetoond, ja. Afvoeren van overtollige warmte uit de hersenen. Ja, wanneer de temperatuur van de hersenen te ver afwijkt van het lichaam. Ja. Vandaar dat, dat het ook meestal gebeurt wanneer je moe bent, want dan hebben je hersens hard gefunctioneerd. Ja. En in datzelfde stukje stond ook over het meegapen. Ja. Dat gebeurt pas bij mensen die ouder dan vijf jaar zijn. Dat ze meegaan gapen? Dat ze meegaan gapen, ja. B kleine kinderen die hebben dat niet in de gaten bedoel je? Nee, die hebben dat. Uh, die die, die grapen wel, maar die grapen niet wanneer dan. Uh, dus die gaan niet uh, met z'n allen in een groepje meegaan. Nee, omdat jij gaapt, gaan zij het niet doen. Nee. Maar nee. boven de vijf wel, en wat is de reden daarvan? Dat weet ik niet. Oh. Dat, uh, ik denk dat het meer komt dat ze dan uh, hun omgeving bewust zijn. Ja, dat lijkt me logisch. Maar he, hebben ze uh, ook over het empathisch vermogen geschreven, waar eerder over werd geschreven? Dat zijn Marleen. Uh, daar heb ik al eerder een stukje over gelezen. Ja. Dat is inderdaad ook een. Uh, het meegapende empathische vaak is Ja, Ja, maar, je, maar, maar wat, wat we net ook zeiden. Veel dingen die je doet. nemen anderen over, toch? Ik bedoel, als je. Uh, een lach, een gaap. Uh, een verwondering. Ja. Je, je gaat vaak mee in onbewust. of, of, of, of ja, soms heb je. Eh, vaak heb je het niet in de gaten. dat je met iemand mee gaat gapen. of mee gaat doen in die. in die hoedanigheid. Ja, ja. En dat is dus wel fascinerend. Met lachen, met, lachen met, met huilen vaak ook nog? Ja, met huilen ook. Ja, ja. Want in mijn vorige beroep heb ik daar al weleens behoorlijk lastig gehad. Oh, wat was je dan? Ik, ik was natuurkundeleraar. Oké. Okay. En uh, ja, daar heb ik wel eens een keer een klas gehad... wat gewoon drie kwartier de slappe lag had. <laughs> en jij drie kwartier mee? Ja, uh, je moet wel meedoen. Ja, maar het schijnt ook heel ons... Nee. Dat heeft geen zin. Maar het schijnt heel... Ik bedoel, zeggen wel eens lach is gezond, is zo'n uitdrukking. Maar dat is echt gezond, hè? Het is heel goed om ja. de spanningen te reguleren... en om gewoon je lichaam even lekker los te laten zijn en je hersenen even. Dus het, het kan helemaal geen kwaad om eens af en toe flink te slappe lach te hebben. Nee, dat... Uh, dat uh, nee, dat, dat, zo heb ik het ook. Ik, ik mag ook graag... Uh, uh, ja... Ook naar dingen toe gaan waar, waar je om kan lachen. Ja, lekker, uh, lekker even los. En jij zegt, het, in mijn vorige beroep, je was natuurkunde leraar. Dat ben je nu niet meer. En wat, nee. wat ben je nu dan, als ik vraag ik ben, nu, ik ben nu chemisch analist op een biologische brandstoffabriek. Aha. En had je geen zin meer om les te geven? Of hoe, hoe ontstond dat zo? Uh, ik, ik vond de kwaliteit van het onderwijs, dat vernieuwde onderwijs, dermate slecht. Oh. Wat, ja, je zit op een gegeven moment met 120 leerlingen in een, in een lokaal waar vier docenten voor staan. Mm -hmm. Het vak natuurkunde werd niet meer gegeven. Dat was allemaal uh, één pot mag geworden. Uh, dat heette mens en natuur. Oké. Okay. En uh, ik gaf dan in de onderbouwles. Maar ik kon niet meer garanderen dat die kinderen klaar waren daarna voor het examen. Zo slecht vond je het gaan in het onderwijs? Ja, ja. En was dat de reden dat je uit, heb je niet gedacht, ik ga ja, je bent natuurlijk dan al een roepen in de woestijn misschien, maar ik ga dat veranderen. Uh, ja, je kan, je kan dat in je eentje niet veranderen. Nee. Kijk, elke vier jaar komt er weer een andere minister en die bezint weer wat nieuws. En dat was voor jou de reden om te zeggen, Tabé, ik uh, ga wat anders doen? Ja, toen ik gewoon nog uh, als uh, ja, in mijn eentje voor 26 leerlingen uh, iedere keer stond. Toen was het een hartstikke leuk vak. Toen kon je nog ook op de actualiteit inspelen. Mm -hmm. Want eh, ik noem maar wat, toen die Russische onderzeeërs om de koersk. Ja. Toen zijn we gewoon een week lang zijn we bezig geweest met eh, onderwerp Synx drijven. dus de werking van een duikboot. Mm -hmm. Uiteindelijk had ik een groep leerlingen, tweedejaars vmbo leerlingen die de basisprincipes van een kernreactor doorhadden. Ja. Kijk, en dat soort dingen. Dat, uh, en dat kon met dat uh, vernieuwde dat projectonderwijs kon het niet meer. Kan dat nog terugkomen, denk je? Uh, ik hoop dat het weer terugkomt. Zou jij dan weer terug het onderwijs ingaan? Wat moet er gebeuren om jou weer terug te krijgen voor de klas? Uh, nou, eigenlijk weer gewoon normaal ouderwets les. En ik moet er wel bij zeggen, toch... Uh, ja, ik denk niet met dit salaris dat ik nou heb dat ik nog voor de klas kom. N nee, dat is natuurlijk ook... Maar dat was niet de reden dat je bent gestopt? Nee, nee, nee. Of, uh, of was dat ook een reden om te stoppen? Nee, nee, nee. Maar dat is wel treurig, want denk je dat er veel van jouw collega's... om dezelfde reden uit het onderwijs zijn gegaan? Ja, dat weet ik wel zeker. En nu? Ja, en nu? Kijk, en met name in de grote steden, hier staat nog steeds gebrek aan uh, leraren... Ja, en het onderwijs, ze willen. Ja, het nou ja, is een, natuurlijk een lange discussie, want het moet verbeterd. En we willen. Hè, dat, maar maar dat, het is wel heel erg lastig op deze manier. Want inderdaad, als je zegt, ik sta met vier leraren voor 120 leerlingen. Dat, is, uh, dat lijkt me wel een zootje. Ja, en terwijl dat ze eigenlijk uh, toen al een beetje weer spraken. van jongens, wij willen weer gewoon beroepsonderwijs geven. Mm -hmm. Toen heb ik nog voorgesteld, van, jongens, voor natuur scheikunde. Ik kan in feite gewoon een volledig analistenpraktijk opzetten. Dat die jongens, wanneer ze van school afkomen, dat ze eventueel al een beetje weten van wat ze willen. Ja. Want ook in mijn huidige beroep heerst gewoon een gebrek aan mensen. Maar kon dat dan niet? Toen je nee, dat voorstelde? Uh, nee, dat vonden ze niet, uh, niet noodzakelijk en dat was te duur. En, uh... Ja, dan wordt het lastig in. Ja. Maar het is wel, ik vind het wel een, een schrijnend verhaal als je dat zo vertelt. En ik denk, jongen, jongen, we moeten. We willen het onderwijs verbeteren. Maar er moet wel wat gebeuren. Ja, ja. Oké. Okay. Kijk, en ik zou best weer voor de klas willen. Alleen ja, op dit moment kijkt bedrijfsleven je gewoon meer eens dubbelen. Ja, ja maar dat, dat is ook eigenlijk natuurlijk erg ver uit elkaar, hè? Ja. Terwijl leraren, nou, want de vakanties moeten nu geloof ik wat korter worden... maar dat hebben ze ook hartstikke hard nee, nodig. Oh, ho, oh, ho, dat is een misvatting. Oh, is, is dat, dat zo? Oh, kom erop, maar op, vertel het Een docent werkt precies evenveel uur als net gelijk welke arbeider. Nee, nee, nee, maar dat ze nu willen dat de vakanties korter worden in de zomer, toch? Dat las ik van de week in de krant. Ja, dan maken ze het vak nog onaantrekkelijker. Ja, dat bedoel ik. Maar de mensen hebben niet in de gaten dat een docent 45 tot 50 uur per week werkt. Ja, met al het nakijkwerk nog thuis waarschijnlijk. Ja, plus als je. Ik heb dus één jaar. heb ik dus 41 examenkandidaten gehad. Maar mm -hmm. Nou, als je dus. Uh, examens moet nakijken. je bent toch gauw een uur tot anderhalf uur per examen bezig? Zo, zo. Ja, dat. Uh, dat uh, dan zijn je weekenden snel om. Ja. En dan krijg je er ook nog veertig van een tweede school. die je nog moet nakijken. Herman, ik begrijp jouw keuze wel. Maar het is wel jammer natuurlijk. als je het zo zegt, ja. hè? Ja. Want als jij maar het fantastisch vindt om voor een klas te staan... is het jammer als je uiteindelijk besluit om dat niet meer te doen. Ja, en toch, toch sta ik wel achter mijn keuze. Ja. Want, uh, Gelukkig. Kijk, het, uh, het bedrijf waar ik nou werk... Dat is de, uh, die wordt 19 december uh, officieel geopend. Ja. Dat wordt dan de grootste biologische brandstoffabriek van Europa. Zo. En dat is een, een biodiesel die daar gemaakt wordt. Het mag niet eens biodiesel heten... maar het is spul wat je dus voor 100% in de tank kan gooien. Oh, nou, wordt wordt een heel technisch verhaal. Um, nee, niet dat dat erg is hoor, maar ik zit, even te, ik zit nog met, ik zie je nog voor de klas staan. Toen <laughs> dacht ik biodiesel, ja. even denken, hoe zit dat ook weer? <laughs> Zoek ik even op op Google als ik thuis kom vannacht, ja. ja. vannacht, straks. Ja. Ik dank je wel Herman. Ja. En dan had ik nog een antwoord op die deuren. Oh, dat had je ook nog, nou geweldig. Ja. Kom maar op. Nou, inderdaad, inderdaad, de voordeur gaat naar binnen toe open... om ervoor uh, te zorgen dat niet degene die voor de deur staat... de deur is dus, nou, een de kop aan krijgt. Ja, dat die niet van de stoep wordt afgeblazen, ja. En de achterdeur gaat naar buiten toe open. Dat is gewoon ruimte winnend. Want als die naar binnen toe open gaat... ja, dan meestal, heb je daar, want meestal zit de achterdeur aan de keukenkant. Ja, wat een goeie ja. Want dan kan je er niks neerzetten omdat die deur altijd open moet kunnen. En de meeste achterdeuren hebben waarschijnlijk ook wel een ruit. Ja, ja. Voor niet? Nee, nee. Nou, soms wel. Hè. Ja, Kijk, soms ik, wel. Dat is waar. Toen maar... ik in een huis woonde, toen had ik, uh, had ik wel een voordeur met een ruit. Toen je nog in een huis woonde? Waar woon je nu dan in? <laughs> ik woon nou op een boot. Oh, oké. Okay, ja, natuurlijk. Dat kan ook. Ja. Dat, dat ja. leek me altijd zo romantisch als kind. Laat, ik dacht altijd als kind, later wil ik op een woonboot. Woon je op een ja, woonboot? Nee, ik... Nee, plezierjacht. Oh, plezierjacht. Daar woon je permanent, ook in de winter? Uh, nou, het, het is deze winter voor het eerst dat ik het ga proberen. Wow. Ik heb hem dus uh, begin dit jaar gekocht. Spannend. Omdat we, vanwe Omdat we vanwege dus, uh, de opstart van, uh, van de fabriek... in principe geen vakantie konden opnemen. Mm -hmm. En toen heb ik bij mezelf gedacht: nou, weet je wat, en, uh, het ken nou, ik ga een bootje aanschaffen... en dan ga ik lekker op meer zitten. <laughs> en waar liggen jullie dan nu hebben als vaste plek? Uh, ik lig nu uh, in Brussel, uh, Brus Maas. Brusselmaas. Bij ja, Den Briel en Zwarte Waal? Ja, ja. Okay. En ja, daar, kan, daar kan je de hele winter blijven liggen? Ja, als je maar om de drie dagen gaat verkassen. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat je, dat je het warm kan krijgen. Nou, dat uh, denk ik wel. Tot nu toe ik, ik heb, nou zit ik alleen al met één pit uh, uh, petroleumstelletje wat aan heb. Ja. Als kageltje. Want ik heb wel een grote petroleumpijp staan. Maar als ik die aan heb, dan uh, stook ik hieruit. Nou, dat nou, is niet zo groot allemaal hoor. Nee, dat is maar waar. Het is wel een avontuur. Lekker dicht bij de natuur, toch? Ja, heerlijk. Heerlijk. Hey Herman, ik wens je daar heel veel geluk mee. Ja. En dank, dank je, je voor je antwoorden op de vragen. Ja. En blijf luisteren. Ja, Oké, okay. tot ziens. Ja, tot ziens. Oké. Okay. Dag. Dag. Ja. Ik hoef de trein niet te halen, hoor. De auto zat in de parkeergarage, maar ik vind het zo'n lekker nummer. Ik denk zo de ochtend mee te beginnen. Zo te, tenminste voor mensen die net wakker worden dan. China East terug in de tijd met de morning train. En blijf bellen. 0800-1121. Als je net wakker wordt, een hele goede morgen. En hoe je ook zo meteen naar school of naar je werk gaat, of thuis blijft, of hoe je het ook doet, doe het voorzichtig. En uh, ja, de trein, de bus, de tram, de fiets, de auto. Ja, dat, niet haasten, het komt allemaal goed. Dat hebben we vannacht maar weer gehoord, tenminste. Dat, ja, hoe zeg je dat? Dat we soms de rust moeten nemen. Nou, dat hebben we vannacht uh, ook wel gedaan, maar het, was ook, uh, het waren ook heel veel bijzondere Heel bijzondere verhalen en vragen die allemaal beantwoord zijn. Ja, dat is wel helemaal te gek. Uh, misschien komt er nog wel een vraag bij van Piet. Dag Piet. Ja, nacht Wim. Goeienacht. Goeiemor ik, heb, uh, ja? ik heb inderdaad een vraag, want okay. je, je gaat er best wel snel doorheen. Jij. Ja, ja, ja <laughs> doe ik het te snel Piet? Nee, maar soms loopt het gewoon zo. Ja, hoor. we krijgen zoveel antwoorden. En soms heb je dan ja. vier, vijf antwoorden ook over het gapen. En dan denk ik, ja, nu hebben we volgens mij alles wel gehoord daarover. En toen dacht ik, we ja. hebben gewoon alle vragen gehad. Dus uh, ja, dat, dat gaat sneller dan vorige week. Dat ben ik met je eens. Ja, nou, ik heb hier zo'n nieuwe vraag. Okay. En uh, ik, weet niet, ik weet niet of dat, dat lukt voor uh, zessen. Want ja, de tijd gaat ook lekker door. Ja, we gaan het proberen. Maar uh... Ik zou, ik zou er gelijk maar mee beginnen. Ja. Als je naar de winkel toe gaat, en je, je koopt vlees, vleeswaren, in wat voor vorm dan ook. Nou ja, dat moet je goed bewaren in de koelkast, want anders dan bederft het. Ja. En dat is gewoon allemaal bekend bij ons. En als je dat vergeet en je doet dat niet, dan is dat gewoon in no time, is dat gewoon bedorven. Mm -hmm. En, uh, nou, mijn vraag is gewoon van, van uh, als, als ik, uh, ik ben uh, dus al een tijd terug, ik ben op vakantie geweest in, in uh, Griekenland en Turkije. En uh, dan, dan zie je daar van die winkels en die hebben zo'n stalletje buiten. En dan loop je daar met 30 graden en hangt gewoon het vlees, hangt gewoon buiten. Ja. En het blijft goed. Hoe kan dat? Ja, zou het goed blijven altijd? Nou, als je, als je hier zo in Nederland uh, het vleeswaren een halve dag uh, buiten de koelkast laat... dan, ja, dan zie je hoe? dat al. Ja, maar dan denk je van, kan het dan wel goed blijven als het zo lang buiten... Ja, dus ik, uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat het goed blijft... maar je ziet het inderdaad vaak in het buitenland. Dus jouw ja. vraag is, hoe kan dat, ja? Ja, en juist in die warme landen. Ja, precies. Als je, als je het op de Noordpolen doet, dan kan je nog voorstellen... dat dat, dat, dat, dat een tijdje goed blijft. Ja, ja. Ik uh, dus hoop ja, dat... Uh... Het, het, het heeft me eigenlijk altijd al verbaasd en ik, ik heb er ook wel eens wat in zitten zoeken en zo, maar uh, ja, niet echt intensief, maar ik ben er nooit uitgekomen en uh, ja, ik heb ook geen idee aan wie je het moet vragen. Nou ja, je vraagt maar, het maar, nu aan, aan alle luisteraars en, en het kan zomaar zijn, we hebben nog twintig minuten, Piet, dat het in die twintig ja. minuten gewoon lukt, dat er iemand is die precies jou en ons kan vertellen waarom dat is. Ja, ben benieuwd. Ja, dus 0800, als u nu luistert, 0800 1121. De vraag van Piet is, hoe komt het dat vlees... Wij bewaren het vlees in de koelkast en laat je dat er te lang uit. Bederft dat? In het buitenland hangt het vaak in 30 graden buiten... en het lijkt niet te bederven. Hoe kan dat? Dat was hem, hè? Ja. Oké, okay, Piet. Blijf luisteren. Ik hoop voor 6 bij je terug te zijn met het antwoord. Ja, oké. Okay. ben heel benieuwd. En okay. succes met de uitzending. Dankjewel. Dag Piet. Oké. Okay. Da. Dag. Uh, meneer van Bussel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U spreekt met Jan van Bussel. Mag ik Jan zeggen? Ja hoor, ik mag voor Jan. Dag okay. Jan. Wim hier voor je. <laughs> ja. Ik uh, heb, uh... Oh, sorry, ja. Nee, u... gaat uw gang. Ik heb het plaatje hier voor me van uh, Lacoutine. Ja, ik ben daar namelijk geweest. Oh. En uh, ik heb hier ook... Uh, uh, het is een wit hoesje. Ja. En bovenkant is groen. En daar staat op... Brief uit Laco 10 plus antwoord. <laughs> het is een plaatje van a -Toon. Dat is die platenmaatschappij. Ja. En dan staat er een postzegel op... Uh, rechts van uh, Rijk de Gooier. Van een centimeter of vier bij drie... Ja. En die hebt een brief in zijn hand en die heeft een geweer voor hem staan... met een helm op, zo'n binnenhelm. Ja. En daar staat een stempel op. Laco 10, Avro, 23-11, 1963, 2TV, Frans. Oké. Okay. En daaronder staat gecensureerd... en dan links staat er nog zo'n plakketje per luchtpost per avion. PTT. Mm -hmm. En er staat er onder schuin, afzender, met, en dan is het dan met ingeschreven, rijk te gooien. En de andere kant van het plaatje, de ene kant is beste ouders lieve Ine, en de andere kant heet beste kerel, hier is vader. Ah. Ja, en het huilen staat me nader. Ja, ik ken hem, ik ken hem eigenlijk niet meer zo goed, want het komt hele plaatje uit mijn hoofd. Ook oh, kan, kan u het een stukje laten, kunt u het een stukje zingen, dat we dat misschien herkennen? Oei, even kijken hoor. hoeft niet het hele liedje hoor. Beste ouders, lieve ine. ik zit nu in La Coutine. Dat was lachen onder het eten. Onze gimmer is door een slang gebeten. Beste ouders, lieve ine. En dat is dan inderdaad de muziek uit de, de Eurendans van Concelli. Ja. En als het goed is, heb ik hierbij staan. Geschreven door Edi Assaj. Oh, oké. Okay. Die heeft dus, ook heel veel series geschreven. Ja, en een rijk te gooien met het orkest onder leiding van Ruud Bos. Ah, daar is Hi. goed. Daar hadden we het er straks nog even over. over met, ja? de, met de drie R'en. <laughs> ja, Ruud Bos. Ruud Bos. Ja, geweldig. Ja. Maar de, straks hadden we La Cortine gedraaid. Uh, dat was de vraag van Gert-Jan, daar kwamen we uiteindelijk achter. Maar er schijnt een brief teruggegaan te zijn van Ine. Ja, die heb ik ook. Dat is de andere kant. Ja. Maar en... dat, dat schrijft. Uh, uh, uh, de ene kant is Beste ouders, Lieve ja, Ine. Ja. Dat schrijft hij naar huis en naar Ine. Ja. En de andere kant, dat is. Kijk Beste kerel, hier is vader. Oh, het, is niet, het is niet dat Ine terugschrijft. Nee, nee, maar het is op dezelfde melodie. Het is op dezelfde melodie. Oh, zo. En dat begint dan zo. Beste kerel, hier is vader. Beste vader, kerel. Ik start mijn nader. Hier is vader. En dan. Ja. En ja. staat me naar de... Nou, ja, ja, ja. ja Allebei even goed, hoor. Ja, ja, ja. Maar sorry, u was zo mooi bezig ook. Ja, dat is alles wat ik... Ja, ik heb namelijk zelf in Laakertien gezeten... van 2 augustus 64 tot 14 september 64. Oh. En zodoende bij, heb ik toen ik terugkwam in Nederland... heb ik dat plaatje gekocht. Dat Ach. Dat was zo leuk. En hoe was ja. het daar toen om daar te zitten? Nou, ik zat bij de genie... en wij waren de laatste die in het kamp zaten... Mm -hmm. En wij hebben alles van de kamp mee terug naar Holland genomen. Wij oh. waren de laatste. Maar wij hebben daar of van tevoren hebben wij wegen aangelegd bij, uh, bij de boeren. Want ja, er zijn die tanks die hebben heel veel kapot gereden. Mm -hmm. En toen schijnt dat de regering gezegd heeft... Ja, dat kost zoveel geld uh, om te maken. De, we gaan wegen aanleggen. Dus ik reed met een hele grote kiepwagen. Ja. En reed naar die steengroeven. En daar deed je de hele dag over voor één vrachtje. Ja. En dan sliepen wij ook bij die boeren. Oké. Dus wij hebben daar wegen aangelegd met bozen en kreders en allemaal materiaal voor de aanleg van de wegen. En keihard werken natuurlijk daar. Ja, maar ik zat om een wagen, dus dan ben je eigenlijk chauffeur. Gewoon een grote auto. Oké. En toen... Toen was alles op, alles. En toen bent u met de laatste lichting mee teruggegaan, als het ware. Ja, okay. wij zijn, waren de laatste die daar het kamp. Eh, ja, er zullen misschien toch nog wel mensen wat gebleven zijn. Maar wij hebben dus alles meegenomen wat er nog was. En eh, wat er mee is weggegaan is daarvoor al. In kolommen zijn we toen weer terug naar Nederland toegereden. Hm. En toen? Nou, een schitterende tijd. Ja, en u, en u heeft er nog steeds hele dierbare herinneringen aan, zo te horen. Ja, inderdaad. Want ik heb zelfs nog een eh, asbakje daar gekocht toen is. En daar staat een foto op van het kamp... Ja. met een stukje natuur erbij. En dat heb ik ook dat heel goed bewaard. Het staat ook op 10. La <laughs> en het plaatje, ja. draaide u dat nog wel eens? Uh, nou, eigenlijk nooit. Maar omdat nou uh, Rijk de Gooien overleden is... ga ik dat uh, zeker in morgen even draaien. Maar ik wil nog even wat zeggen. Ja. Aanstaande zondag bij Radio Televisie Noord-Holland... kreeg ja. uh, er een programma en het is dacht ik om... Om 12 uur van 1 uur. Dat heet Op de Planken. En in dat programma. Dat wordt geloof ik gewijd aan Schoei Krijkom. Dus dan is best kans dat dat liedje helemaal gedaan wordt. Maar dat weet ik niet. Nee. Nou, voor de liefhebber. Is dat iets uh, goede tip om in de gaten te houden. Aanstaande zondag bij TV Noord-Holland. Om 12 ja, om een uur van 1 uur. Dat is even op te zoeken op Teletext. Ja, ja, ja. Meneer Van Bussel, ik dank u hartelijk. Ja, graag gedaan. En uh, voor uw antwoorden en uw mooie verhaal. En een hele fijne dag. Ja, u het Dank u wel. Oké, okay, tot ziens. Dag, dag. Dag, dag. dag. dag. als dat tegen je gezegd wordt. En nog lekkerder als het uh, tegen je gezongen wordt, toch? Only you van de platters. Terug in de tijd was dat. Meneer Dekker, goedemorgen. Goedemorgen. Ik spreek met Deni Dekker. Wat een mooie alliteratie in uw naam. Deni Dekker? Ja. Waar komt die naam Deni vandaan? Heb ik nog nooit gehoord? Ik... Ik zou het niet weten. Ik weet al dat ik... Ja, een beetoom, die heette Daan. En daar hebben ze Deni van gemaakt. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Nou, ik vind hem leuk. Ik heb nog nooit gehoord. Dat gebeurt niet zo vaak met namen. En het is D-E-N-I. Y. Oh, Y. Deni. Nou, leuke naam. Maar dat zijde, meneer Deni Dekker. U belt... Ja? Ik wil inderdaad om, om uh, ja, het vlees en het vleeswaren. En uh, ik heb naar mijn uh, idee, mensen in Afrika, Turkije, maakt niet uit, een nacht van warm land, die ja. zijn nooit ziek. En de vliegen zitten er omheen, de temperatuur is omhoog, ja, die mensen eten dat en zijn nooit ziek. En bij ons moet alles in de koelkast en alles uh, moet steriel zijn. En uh, ja, komt er wel een vlieg op en, en uh, ja en wij worden zeg maar gelijk ziek, dus het heeft met weerstand te maken. Oké, okay, maar omdat we dat door de jaren heen zo gewend zijn... dat wij een koelkast hebben en zij zijn zo gewend dat ze het zo doen. Bedoelt u dat? Ja, ja, ja. Dus wij, wij hebben die weerstand niet meer die die mensen daar wel hebben. Waardoor we allemaal uh, uh, buikgriep krijgen als we op vakantie zijn. Of niet allemaal, maar veel mensen. Ja, veel mensen. Ja, inderdaad. Inderdaad, en ik heb het eigenlijk een beetje uh, van de slagen. Uh, ik, ik erger me altijd aan dat iemand met de handen in het haar zat. In het haar, en, ja? Ja, in het haar. Dat altijd het haar goed te doen. En dan ging ze ook aan het vlees uh, zitten. En daar zei ik een keer tegen de slagen. Ja. En toen dus gaf ze me wel gelijk. Hij zegt, maar wij kennen nergens meer tegen. Hij zegt, uh, mensen in, in andere landen, in die, en vooral in die warme landen... Ja, die hangen het vlees gewoon buiten neer. Ja. Uh, het is 30 graden... En, die worden niet ziek, die, die, die hebben daar uh, een weerstand in opgebouwd. Hij zegt, en die zijn nooit ziek. Maar bij ons moet alles steriel en, en alles schoon zijn. Hij zegt, die weerstand hebben we niet meer. Ik begrijp wat, u, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Wat ook gezegd wordt als je je veel te warm aankleedt met een sjaal om... en je, dat je dan ook te, sneller juist vatbaar bent om verkouden te worden, hoor, toch? Ja. ja. En De... mensen die, die er veel buiten zijn, die zijn minder ziek... als mensen die altijd binnen zijn. Maar dan zou je kunnen zeggen dat, dat als je langere tijd in zo'n land zou zijn... dat je wellicht daar ook beter bestand tegen bent. Dan ga je daar weer aan wennen. Ja. Want je, het is inderdaad een wonderlijke gedachte. Want je, inderdaad, als je de vliegen erop ziet zitten... maar ook als je ziet waar mensen in, in landen soms zich in baden... of waar ze hun tanden mee poetsen... als wij dat doen, dan, dan kan je meteen door naar het toilet. Ja. Uh, wij, wij, wij staan op de kop en, uh, en, uh, en die mensen lachen ons uit, bij wijze van spreken, als wij dat, uh, dat zouden doen. Ja. Maar die mensen, die, die, die, die zijn nooit ziek. Nee. Nou, ik uh, dank je voor het antwoord. U, uh, ben je ook onderweg met een vrachtwagen toevallig of niet? Ja, ik ben inderdaad onderweg uh, naar België, naar Marseille en Van En Ik wat... ben chauffeur. Okay. Ja, het is wel heel leuk, s nachts, als je, je ontspreekt ook heel veel chauffeurs. Want hoe laat ben je weggegaan? Ik ben vanmorgen om kwart over vier van het bedrijf weggereden. Ik ben om uh, kwart over drie opgestaan. Zo. <laughs> ja, en dat doe je zonder blik. Sta je dan veel te gapen als je opstaat? We hebben het veel over gapen gehad. <laughs> ja, ook wij gapen wel eens, hoor. Ja, natuurlijk. Dat, uh, ja, ja, uh, dat hoort er nou eenmaal bij. Ja, maar je kan er trots ja. op zijn, hè? want dan heb je empathisch vermogen, hebben we geleerd vannacht. Ja, ja, ja, dat doet u alweer goed. Nou, ik ben blij dat ik er dan heb. Ja, en, en wat, ik ook nog, wat ik ook nog wilde zeggen... is dat, je, dat het ook een compliment is, schijnt te zijn... als je bij iemand gaapt, want dan voel je je op je gemak dus. daar heb je het weer met het empathische vermogen. Jij voelt je of ik voel me bij de ander op mijn gemak... en dan zou ik daardoor kunnen gaan gapen. En dan ja, ik, moet de ander dan ik, niet... Ik heb, wat zeg ik je? Heb ik heb dat gehoord vermogen van, van die mevrouw. ja. Die, die, die, die, die dat zei. Ja, is toch geweldig? Dus we hoeven ja, niet meer bang te zijn dat we per ongeluk gapen. Want we kunnen meteen denken: uh, luister, meneer, mevrouw, dus een compliment voor u dat ik bij u ja, ga. Ja, ja, ja, ja, ja, dat heb u helemaal goed. <laughs> nou, ik dank je wel, Dani. Uh, ja. En een goede reis. De... Ja, dank je wel. En rij voorzichtig. Ik uh, zal mijn best doen. <laughs> Oké, okay. dag Dani. je nog verder een uh, fijn programma. Dank je wel. En tot de volgende keer, weer. Tot de volgende keer, dank je. Oké. Okay. Dag. Het is 7, 6,5 voor 6. En alle vragen zijn beantwoord. Ik heb nog wel een paar dingen te zeggen, natuurlijk. Tot slot. Want Astrid is er volgende week weer. Ja, ze is na drie weken heerlijk vakantie. Bijge, uh, ...bijgeladen, opgeladen, bijgetankt. Ze is, uh, ze is er weer helemaal klaar voor. De vrouw van dit programma natuurlijk, de stem van dit programma. En u kunt op haar stemmen, over stemmen gesproken, op nachtzuster.net... ...want ze is genomineerd voor de zilveren radioster vrouw. En u kunt stemmen op haar. En 1 december wordt bekend wie dat wordt. En u kunt, als u daar dan toch bent, ook stemmen op dit programma. Uw programma als luisteraar en haar programma als presentatrice. Het programma Nachtzuster is genomineerd voor de Gouden Radioring. En beide kunt u dat doen op nachtzuster.net. En uh, ja, nog een paar minuutjes. Ik denk niet dat we nog een vraag kunnen doen. Daar hebben we geen tijd meer om die te beantwoorden. Dus dan uh, gaan we zo meteen. Natuurlijk, de brand new J-Band. Nou. Wim, even opnieuw. Ik heb niks gedronken, hoor. Dat u niet denkt, Wim Rijken, wat zit je daar te doen? Het is de uh, Brand New Day, want daar wordt dit programma altijd mee besloten. En ik wil u hartelijk bedanken voor al uw verhalen de afgelopen drie weken. Ik was uh, broeder, invalbroeder. En dan wil je het zo goed doen als Astrid natuurlijk. En dat kan natuurlijk helemaal niet als invallen. Dat moet je dan ook meteen vergeten. Dat heb ik ook meteen gedaan. Op mijn eigen manier gedaan en ik vond het een feestje en Bijzondere verhalen, emotionele verhalen, humoristische verhalen en heel veel wetenswaardigheden. Ik weet weer een heleboel meer dan drie weken geleden. En, uh, nou ja, nogmaals, hartelijk dank daarvoor. Wilt u nog reageren? Oh, dat heeft u vorige week en de week ervoor hartstikke leuk gedaan. Mijn website is www.wimrijke.nl. Dan bent u van harte welkom. Daar kunt u ook mijn eerbetoon aan de vrouw horen. Komt vandaag uit. Heb ik niet gedraaid, dat vind ik niet kunnen. Maar mijn eerbetoon aan de vrouw, aan de moeders, de dochters... de zusters, de oma's, de vriendinnen. En ik hoop uh, dat u allen zo'n dierbare heeft. Uh, ik dank heel hartelijk de mensen die het mogelijk hebben gemaakt... om het te doen. Ewald van Tiene. Hij buigt. Applaus, applaus. Hij verzorgde de techniek vannacht. En Herman Hofman heeft de afgelopen drie weken... tijdens de vakantie van Astrid Mei terzijde gestaan... met de redactie en de productie. En dat deed hij fantastisch. Nou, ik ben eigenlijk door alle informatie heen. En de plaat gaan we draaien. Ik wens u alle goeds een hele fijne dag. En geniet. Dag. Somebody look around, cause there's a reason to rejoice, you see